Waar ging het de vorige keer ook over? Ze waren bij de Horeb, hè? strijd met Amalek. Nou, het begon ermee dat ze dorst hadden. Hè? Bij Refidim. hadden ze heel erg verdorst en er was helemaal geen water. Helemaal niks. En toen werden ze boos, jongen, op Mozes En ja, waarom hebben jullie ons hier gebracht? Moeten we dan nou met z'n allen hier dan omkomen in de woestijn? Hadden we niet veel beter in Egypte kunnen blijven? Daar waren tenminste nog begraafplaatsen. Hadden ze ons nog netjes kunnen begraven. Nu hebben we alleen maar de woestijn. Mozes die gaat naar Yahweh. En wat zegt Yahweh? Mozes, pak je staf. Ga naar de Horeb en sla daar op een rots. En dan komt er water uit. En dat gebeurde. En toen hadden ze te drinken. Komt er heel veel water uit de rots. En dan ineens worden ze aangevallen hè, van achter. Op de zwakste plek door de Amalekieten. Heel gemeen. En Mozes roept op Yahweh. En dan moet hij op de berg gaan staan met zijn staf omhoog. Maar ja, om de hele dag met die staf in je hand omhoog te staan. Dat was zo zwaar. En dan komen Aaron en Hur, die komen hem helpen. Die gaan dus hem ondersteunen. En Jozua moet gaan vechten tegen de Amalekieten. En zolang die staf omhoog staat, dan wint Jozua. En als die staf naar beneden gaat, dan winnen de Amalekieten. Maar uiteindelijk winnen de Israëlieten. En dan zegt Yahweh, de Amalekieten, die zullen altijd jullie vijanden blijven. En Jahwe, die heeft door zijn hele grote kracht en macht, heeft hij hun geholpen. En dat mochten ze zien en wij mogen er ook nog steeds van vertellen. Dan gaan we verder met het verhaal. En dan gaat het over de schoonvader van Mozes, was Jetro. En die had gehoord dat Mozes, zijn schoonzoon, naar Egypte was gegaan... en dat hij dat hele volk had uitgeleid de woestijn in. En Jetro die is nieuwsgierig, die wil daar naartoe. En hij woonde in Midian, dus hij gaat op zoek naar Mozes... En het hele volk Israël. Maar Mozes was getrouwd met zijn dochter, Sippora. En die hadden ook twee kinderen. Maar die woonden nog steeds bij hun vader. Want Mozes was alleen weggegaan naar Egypte. Dus hij neemt ook de vrouw van Mozes mee. Sippora en zijn twee zonen. En Jethro die hoort allemaal wat er dus gebeurd is. En hij gaat dus naar Mozes toe. En de ene zoon van Mozes die heette Gerson. Die had Mozes Gersom genoemd. En het was niet zo'n leuke naam eigenlijk, want dat betekende dat hij een vreemdeling was. Mozes was natuurlijk helemaal alleen. Hij had moeten vluchten uit Egypte, van zijn volk vandaan. En toen had hij echt het idee dat hij eigenlijk helemaal alleen was. Dat zegt hij ook. Ik ben een vreemdeling. Ik woon in een land dat ik niet ken. Niemand kent mij hier. Ja, ik ben getrouwd, maar dat is ook eigenlijk het enige. Hij had helemaal geen mensen daar die die kenden. Maar zijn tweede zoon geeft hij een hele andere naam. Die geeft hij de naam Eliezer. En dat betekent de God van mijn vader heeft mij geholpen. Dus toen had Mozes in de gaten dat God hem geholpen had. Ook met het vluchten uit Egypte. En ook met steeds het werken voor zijn schoonvader. Want hij hoedde de schapen in de woestijn. En Jetro die gaat dus naar Mozes toe in de woestijn en die komt bij die berg Horeb. En daar liggen dus al die Israëlieten liggen daar bij die berg Horeb. En die komt daar en dan wordt die, stuurt hij iemand naar Mozes toe om tegen Mozes te zeggen dat hij er is, samen met zijn vrouw en zijn twee zonen. Nou, Mozes is heel blij. Dat wist hij natuurlijk niet, hè. Ze hadden niet zoals nu een telefoontje, dat ze even kunnen bellen, joh, ik kom eraan hè. Nee, dat was er niet, hè. Dus hij staat ineens staat hij voor zijn neus eigenlijk. Maar Mozes is heel blij. Dus die gaat Jetro tegemoet. Die begroet hem met een buiging in een kuststater. En dan gaan ze praten over, ja, hoe gaat het met je? Hoe is het met je gegaan? Wat is er allemaal gebeurd? Dat doen ze in de tent van Mozes. Dan gaan ze bij elkaar zitten en allemaal vertellen wat er aan de hand is. Mozes die vertelt aan Jetro wat hij allemaal gedaan heeft en wat hij met de faro en de Egypte gedaan had om de Israëlieten te bevrijden. Nou, dat was natuurlijk afschuwelijk hè, wat er allemaal gebeurd was in Egypte. En hoe steeds weer het volk gered werd. Ook met al die moeilijkheden die ze hadden onderweg. Hè? De ene keer hadden ze geen eten. Dan hadden ze geen water. En iedere keer hielp God hen uit al die grote moeilijkheden. En Jetro, die hoort dat. En die is zo blij dat hij zegt... Ja, nou weet ik dat Java echt God is. Dat is de grootste God die er is. En ik ben zo blij dat jullie bevrijd zijn... Want ja, die Egyptenaren en die Farao, die hebben jullie wel heel sterk behandeld. Hè? Dat was toch wel heel erg eigenlijk wat daar gebeurde. Maar Jaweh heeft laten zien dat hij machtiger is dan alle andere goden die er zijn. En dat weet ik nu, zegt hij. En dan doet hij Jaweh danken met een offer. En hij houdt een feestmaal, dus hij nodigt allemaal mensen uit. En dan gaan ze dus een feestmaal houden ter ere van God. En ook Aaron en alle leiders van het volk... Die werden uitgenodigd en die mochten mee eten. En dan zijn ze aan het eten in die tent. En iedere keer als ze zeg maar, aan het praten zijn, dan wordt er ineens wordt er geklopt. En dan zegt wat, wat is er? Wat is er? Ja, ik heb een vraagje. En dan moet moet uit de tent. Dan is die hele poos weg en dan komt hij weer terug. En dan, is net, dan zit hij weer even te praten en dan... Wat is er? Zegt Moses: ja, ik, ik, moet, uh, ik heb een vraag. En dan is weer weg. En dat gaat de hele tijd door. De hele tijd wordt er geklopt. En Jeto zegt, wat is er aan de hand, jongen? Je kunt niet eens rusten met ons praten. Dat gaat niet eens. Ja, zei Mozes, het hele volk wil allemaal raad van mij vragen. Die hebben allerlei problemen en dan willen ze allemaal van mij weten wat God ervan vindt. Ja, zeg je. maar dat kan zo niet, hoor. Je hebt helemaal geen tijd voor jezelf. Dat gaat helemaal niet, hoor. Dat kan helemaal niet. Dat moet zo niet. Dat is veel te druk. Ja, zei Mozes, zo is het maar eenmaal. Ik ben de enige die u kan helpen. Dus ik vertel wat er in de wetten staat en wat de regels van God zijn. En zo, ja, zo gaat dat gewoon. Nee, zegt Jeetel, dat is echt niet goed. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat ga je. je niet volhouden. Dat is zoveel werk voor één persoon. Dat kan niet. Dat moet anders. Weet je wat? Ik geef je een goede raad. Zeg. We gaan het anders doen. We gaan het echt helemaal anders doen. Het is prima dat jij met God spreekt namens het volk en dat je dus alle problemen van het volk bij God brengt. Maar je moet andere mensen moet je erbij betrekken. Je moet mensen zoeken om jou te helpen. Je moet op zoek gaan naar hele verstandige mensen, naar wijze mensen. En ze moeten eerbied voor God hebben. Ze moeten eerlijk zijn. En ze moeten niet iemand voor geld gelijk geven. Stel dat iemand een probleem heeft en die zegt... Ja, mijn buurman die heeft wat van me afgepakt. En dan komen ze bij iemand en die zegt... Nou ja, ik ga jullie dus uh, beoordelen... En dan zegt die ene man, die zegt, hey joh, ik heb uh, hier heb je 100 euro. Als je mij dan straks gelijk geeft, dan uh, ben ik van het probleem af. Hè? Nou, dat mag niet volgens God. Hij zegt, nee, dat mag niet. Dat willen we niet hebben, dus je moet echt iemand hebben die heel eerlijk is. En die mannen moeten de leiding hebben over het volk. Weet je wat, zegt uh, Jetro, je moet gewoon het volk verdelen in groepjes. maak een groepje van 10, een groepje van 50, een groepje van 100 en een groepje van 1000. Daar stel je gewoon mensen over aan. En als er een heel klein probleem is... Dan gaan ze eerst naar de man die de leiding heeft over die 10. Dan is het iets groter dan naar de man die de leiding heeft over 50 En dan van 100 en dan ten laatste over 1000. En als die er niet uitkomt, dan komen ze bij jou. Dan moeten ze recht spreken over het volk. En dan wordt jouw werk wordt wat makkelijker. Dan kun je het beter volhouden. Dan heb je ook wat tijd over voor jezelf en voor je vrouw en je kinderen natuurlijk. Die zullen misschien ook wel geklaagd hebben. En als je het zo doet, zegt hij, en als God het wil... Dan kun je het werk volhouden. En dan gaat iedereen tevreden naar huis. Nou, gelukkig luistert Mozes naar zijn schoonvader. Dat was een hele wijze raad. En hij doet wat hij gezegd had. En dat is ontzettend fijn. Hij koos uit het volk een paar verstandige mannen. Die gaf die leiding over die groepen. En iedereen is er eigenlijk beter van. Die mannen werden een soort rechters. En die moesten dan elke dag moesten ze rechts spreken over allerlei probleempjes. Grote problemen en kleine problemen die er optraden in Israël, in het grote volk. Nou, toen dat allemaal geregeld was, toen ging Jethro, zijn schoonvader, ging terug naar zijn eigen land. De leerpunten die zijn, de schoonvader van Mozes komt op bezoek. Hij vond de vrouw en de zonen van Mozes bij zich. Dus Mozes was een hele hij op pad eigenlijk zonder zijn vrouw en zijn zonen. Mozes vertelt alle wonderen die Jahwe gedaan heeft. Jethro dankt Jahwe en brengt een offer. En dan ziet hij dat Mozes de hele dag door bezig is met het volk. En dan zegt hij dat is niet goed. Je moet het werk verdelen. En dan verdeelt Mozes het werk. zodat alles beter gaat. Wat goed dat de wijze Jethro geweest is. En dat Mozes wilde luisteren. Want dat was natuurlijk ook wel heel belangrijk. Als Mozes had gezegd. Uh, ik ben de baas. Wat boeien je, je mee? Ja, dan had je een heel ander verhaal gehad. Maar gelukkig doet Mozes dat niet. En luistert hij naar zijn schoonvader. Bij het dienen van God hoef je niet alles alleen te doen. Dat is denk ik een van de belangrijkste lessen die we uit dit verhaal moeten leren. Het is prima om God te dienen, maar hij vraagt niet dat je alles alleen moet doen. Je kunt ook anderen inschakelen en het samen doen. Ja, we helpen ook door wijze mensen te sturen. Soms gebeurt dat, hè, dat je wijze mensen op je pad krijgt en die zeggen, jongens, luister, je moet zus doen of zo doen of je moet wat anders doen. Ontzettend fijn. Nou, dat was het verhaal voor vandaag. We gaan een liedje zingen. Heeft een beetje betrekking op dit allemaal. Van Eddie en Rickert, we hebben allemaal wat.